Levi van Ek met het NOS-journaal. Vliegmaatschappij Air France KLM heeft de afgelopen kwartaal ruim 5% meer passagiers vervoerd. Toch maakte de bedrijf minder winst, onder meer door hogere brandstofkosten en dalend vrachtvervoer. De winst kwam uit op 80 miljoen euro. KLM presteerde nog altijd beter dan Air France. Daar waren de resultaten vooral iets beter doordat de maatschappij in hetzelfde kwartaal van vorig jaar nog veel geld verloor door een grote staking. De verlichting langs snelwegen gaat s'avonds en s'nachts weer aan. Minister van Nieuwenhuizen laat de komende maanden onderzoeken op welke plek in het land dat kan. Een van de voorwaarden is dat dieren er geen last van mogen hebben. Sinds zes jaar wordt langs zo'n 550 kilometer snelweg uit milieu en kostenoverweging de verlichting niet meer ingeschakeld. Maar uit onderzoek blijkt dat weggebruikers zich veiliger voelen als de lampen aan zijn. Het militaire regime in Soudaan heeft alle scholen in het land voor onbepaalde tijd gesloten. Daarmee reageert het bewind op grootscheepse demonstraties door scholieren... die protesteerden tegen het doodschieten van vijf mensen bij een betoging afgelopen maandag. Die betoging was tegen de verhoging van de brood- en brandstofprijzen in Soudaan. Twee weken geleden is afgesproken dat de generaals de macht in Soudaan gaan delen met zes burgers. Er zou vandaag verder gepraat worden over de politieke toekomst... maar dat overleg is door de oppositie afgezegd. Bij een recyclebedrijf in Nieuwegein staat een grote berg tuinafval in brand. In vrijwel heel Utrecht hangt een brandlucht... die volgens een getuig wel wat weg heeft van een houtachtige barbecue-lucht. De brandweer graaft nu naar de afvalberg deels uit... om de brand helemaal uit te krijgen. Het weer, veel wolkenvelden en verspreid vallen buien... soms met onweer- en windstoten. In het noordwesten valt lokaal ook veel neerslag...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 Autobedrijf Zandvoort, de vertrouwde specialist voor Zandvoort en omgeving. Autobedrijf Zandvoort, ook geopend op zaterdag. 146.571 scheldtweets met het woord kanker in 2018. Doe lief, dank je wel. Namens de patiënten en sieren.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 Desde que te vi, supere que eras pa mí. Dile a tus amigas que andamos ready. Esto lo seguimos en el after party. ¿Cómo te llamas baby? Desde que te vi, supere que eras pa mí. Dile a tus amigas que andamos ready. Esto lo seguimos en el after party. Calma, yo quiero ver cómo ella lo menea. Mueve ese pom pom girl, es una piscina cuando baila. quiere que todo el mundo la vea. Alargio like pom pom girl con Como ella no maneja, me dice pum pum girl, tiene arrenalina, mete la pista, pinteame lo que sea. I like you, boom, boom, girl. Y a la que pum pum girl, ya vi que está solita, acompañame. Quiere que le que todo el mundo la vea I'm calling Ari Every way me got me Never left for a all You said that I missed Me at the Ram dance man uh. Ram it in a dance in a in a nation You never know Said that I missed Me at the boom shot I never lay down Flat in a one car Go back you said that I'm a Yankee I go reach in a income, So we back Yo como ella Yeah. antwoord 106.9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 Sonder.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 stop here Thank yeah. you.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 Dat is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 vol het ritme van ZFM Easily pimple's in the pendant on her knees there's more to her Free as a be, till the queen will disagree there's more to her